7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. De politie gebruikt steeds minder geweld, zegt de politie zelf. En Syrische troepen zijn bestookt met raketten, maar het is onbekend door wie. Een overzicht van het nieuws: hier is Elisabeth Stijgs. De luchtmachtbasis bij de stad Homs in Syrië is bestookt met raketten. Volgens de Syrische staatstelevisie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Wie er achter de aanval zit is niet duidelijk... maar volgens Syrische media zijn de Verenigde Staten verantwoordelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ontkent dat. President Trump dreigde gisteren dat het Syrische regime... een hoge prijs zou moeten betalen voor de aanval met gifgas... zaterdag in de stad Douma. De VN-veiligheidsraad vergadert vandaag over de situatie in Syrië. Gisteravond begonnen de Syrische rebellen in Douma aan hun aftocht... na het bereiken van een akkoord met Rusland. De politie treedt minder vaak hardhandig op. Vorig jaar werd bij ruim 12.000 politieoptredens geweld gebruikt. En in 2016 was dat nog bijna 15.000 keer. Vooral in Den Haag was er minder politiegeweld. Daar was een daling van 20 procent. Reden is dat bij de Haagse politie veel aandacht is... voor het deescaleren van situaties. Bij politiegeweld gaat het om alle soorten van hardhandig optreden... zoals het gebruik van de wapenstok, pepperspray, vuurwapen of fysiek geweld. Bij een ongeluk op de A58 bij Moergestel zijn een dode en een zwaar gewonde gevallen. Volgens de politie lagen op de weg grote stenen die mogelijk van een vrachtwagen zijn gevallen. De slachtoffers moesten uitwijken en kwamen met hun auto in de vangrail terecht. De A58 van Eindhoven naar Tilburg is de komende uren helemaal afgesloten. De Belgische wielrenner Michael Golaerts, die gisteren tijdens de klassieker Parijs-Roubaix een hartstilstand kreeg, is overleden. De 23-jarige renner viel 150 kilometer voor de finish van zijn fiets en bleef roerloos liggen. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij gisteravond is overleden. Golaerts was bezig aan zijn eerste Parijs-Roubaix. Vorige week reed hij voor de tweede keer de Ronde van Vlaanderen.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 En het beroep edelsmid wordt steeds populairder. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal ingeschreven edelsmeden in vijf jaar tijd met 30 is gegroeid tot meer dan 1500. En ook het Nederlandse Gilde van Goudsmeden herkent die groei. Zo zijn er meer leden, meer eigen sieradenmerken... en worden er meer cursussen aangeboden. Volgens de scholen hebben veel van hun leerlingen genoeg van hun gewone baan... en willen ze iets creatiefs doen. Het weer. In het westen vandaag veel bewolking met kans op een bui. In het oosten meer zon. En het wordt tussen de 17 en 22 graden. Vanavond in het zuiden ook kans op een bui. En morgen regent het in het hele land. ANWB Verkeersinformatie, Helene De Geest. Ja, Het was net al in het nieuws, de A58 van Eindhoven naar Tilburg... die is voorlopig dicht tussen knooppunt Batadorp en de afrit Moorgestel. Daar is uh, vannacht, of vanochtend vroeg eigenlijk een ernstig ongeluk gebeurd. Je kunt daar het beste omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. Door dat ongeluk staat er ook een lange file de andere kant op... op de A58, van Breda naar Eindhoven dus. Tussen Tilburg en de Oorschot 11 kilometer en het tijdverlies is daar 20 minuten. Verder in het zuiden ook een lange file op de A2 van Den Bosch... Naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Daar is de vertraging 40 minuten door een auto met pech. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd al in de rest van het land. Op de A4 onder andere van Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. De rechte rijstrook is daar dicht. Vanaf Knoopunt Ketelplein is de vertraging iets meer dan een kwartier. En op de A15 hoor ik een Europort zelfs een half uur oponthoud... tussen Alblasserdam en knooppunt Vaanplein. Dat is ook te wijten aan een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht.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 Het NOS Radio 1 Journal. 6,5 minuten over 7 is het. We beginnen met de, de politie. Want die gebruikt in 2017 minder geweld dan het jaren voor. Vorig jaar werd ruim 12.000 keer geweld gebruikt bij de politieoptredens. de Meij van de Nationale Politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor geweld praten we eigenlijk dan? Ja, het is eigenlijk het uh, geweld. Uh... In alle vormen. Dus eenvoudig geweld, bedreiging met geweld of belediging. Maar het kan ook heel heftig zijn. Dus boetje mensen die aangerand worden of die zwaar mishandeld worden. Er zit eigenlijk van alles tussen. Maar dit gaat, over de, gaat dit dan over de bejegening of het geweld dat de politie zelf gebruikt? Ja, vaak is het een, is het gevolg van het ander. Dus deze cijfers die gaan inderdaad over. Het geweld uh, wat de politie zelf uh, gebruikt, maar vaak is dat een reactie op geweld wat tegen de politie uh, wordt gebruikt. Dus deze cijfers die gaan over uh, wat de politie uh, richting burgers doet, bijvoorbeeld een burger die uh, aangehouden wordt of een, uh, een burger die zich uh, verzet tegen zijn arrestatie. Dat soort zaken. Ja, en hoe is dat onderscheid dan? Want wil kijk een duwtje geven? Nou ja, dat kan. Dat mag dus ook niet. Of tenminste, ja, het mag wel, maar ik bedoel, dat valt dan ook onder geweld. Uh, maar ja, wat pepperspray of de wapenstok gebruiken, dat, dat gaat alweer weer verder. Ja, dat klopt. Ja. Het kan dus uh, gaan over uh, ja, fysiek geweld. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld uh, een arrestant die verzet zich uh, tegen zijn aanhouding. En dan uh, moet de politie hier geweld gebruiken. Nou ja, dat, dat kan inderdaad een, uh, een arme techniek zijn. Maar het kan ook heftiger uh, plaatsvinden. Ja, en dan zal de politie zijn, uh, zijn vuurwapen moeten gebruiken. Hè. Dus er zit een hele geweldsopbouw uh, kan daartussen zitten. Nee, maar bedoel, heeft u daar ook cijfers van? Bijvoorbeeld Hoe vaker geschoten is en zo? Ja, er zijn allerlei gedetailleerde cijfers. En dat verschilt natuurlijk heel erg per eenheid. Ja, dit gaat echt over de landelijke cijfers over het algemeen. Dus ik ja. kan daar niet nu heel erg op inzoomen. Nee, oké. Okay, nee, maar ik bedoel, kijk, als, als de boodschap is... Uh, 2016, 14.000 keer geweld gebruikt. Uh, vorig jaar 12.000. Nou ja, dat is dus minder. Maar dat zegt dus nog niks over de heftigheid van, welk, van het geweld dat gebruikt is. Nee, dat kan uh, ontzettend uh, variëren. En dat... Uh, dat kunnen wij hier in de registratie kunnen we dat niet zien. Uh, nou, het feit dat het, er mi dat het, dat het minder is, uh, wat, wat zegt dat? Waar, ko waar komt dat vandaan? Ja, dat is, dat is heel uh, verschillend. Hè? Het beeld is dus echt uh, verschillend over het land. Uh, we kunnen niet uh, aangeven waardoor het nou precies uh, minder wordt. Het is ook maar een lichte daling... Maar het is in ieder geval heel duidelijk dat die cijfers niet, niet stijgen. Wat we de laatste tijd veel zien, omdat er ongelooflijk veel beelden worden gemaakt tegenwoordig van politie optreden. Dan lijkt het vaak alsof de politie veel vaker geweld gebruikt. Nou ja, de cijfers geven in ieder geval aan dat dat niet zo is. Maar is het zo dat er ook minder geweld tegen de politie wordt gebruikt? Nou, dat is eigenlijk een redelijk stabiel beeld. Dat is niet echt meer of minder. Dat is door de tijd heen redelijk stabiel. Wat we wel zien is dat het geweld dat tegen de politie wordt gebruikt. Uh, vaak heftiger is of uh, onverwachter is. Komt zo uit het niets, komt dat soms uh, op. Ik wou nog even één ding uitlichten, want vooral in de regio Haaglanden blijkt dat er een opmerkelijke daling is te zien. 20 procent. Hoe kan dat? Ja, dat, dat weten we eigenlijk uh, niet. Hè? Dus dat kan allerlei oorzaken hebben. Het kan zijn dat er uh, minder geweld uh, gebruikt wordt, omdat dat er andere uh, betere technieken uh, zijn. Het kan zijn dat dat er gewoon minder geweld tegen de politie wordt gebruikt... dus dat er ook minder reden is om uh, geweld te gebruiken. Maar het kan ook zijn dat er minder geregistreerd wordt. Dat kunnen wij niet, uh, niet zien. Het is in ieder geval opmerkelijk... want het is ongeveer 20% minder en dat is toch best wel uh, opvallend. Dus we gaan uitzoeken hoe dat, uh, hoe dat zit. Want er is daar natuurlijk veel aandacht geweest met name voor het Korps in Den Haag... ook naar aanleiding van die zaak rond Mitch Henriques. Overleed naar een nekklem, die was aangebracht door Haagse agenten. Is de aanpak van die Haagse agenten dan veranderd? Nou ja, dat, dat kunnen we dus niet uit de registratie uh, zien. Hè. Wellicht uh, is dat zo. Het is natuurlijk niet uh, verwonderlijk dat we uh, naar aanleiding van incidenten, dat gebeurt altijd, hè. de politie probeert te leren van dingen die gebeuren. En dat zal in Den Haag zeker ook zo het geval zijn geweest. Dus wellicht dat dat een gevolg uh, is geweest. Maar we kunnen het niet, uh, niet zien wat de oorzaak uh, is. In ieder geval zo opmerkelijk dat we het wel gaan uitzoeken. En dan heeft de politie intussen een pilot afgerond met de inzet van het stroomstootwapen. Wat kunt u daarover zeggen? Is, hoe verloopt die proef of hoe is die proef verlopen? Ja, daar, daar kan ik zelf uh, niks uh, zo over zeggen hoor, want dat moet uh, echt nog uh, uh, precies uitgezocht worden. Uh, de, wat we tot op heden ervan weten is in ieder geval dat het stroomstootwapen voorziet op een bepaalde manier in... Uh, in het geweldspectrum. Dus het stroomstootwapen is eigenlijk bedoeld om minder heftig geweld te gebruiken... Uh, in het gat tussen pepperspray en het uh, dienstpistool. Uh, maar in welke mate uh, we dat ook zo zullen evalueren dat we dat ook verder gaan gebruiken... ja, dat moet echt nog uh, blijken uit ja. de rapportage. Goed, u gaat nog verder inzoomen op die uh, cijfers. Bij de mei is dat van de Nationale Politie. Dank voor de toelichting. Dan naar Hongarije. De premier Viktor Orbán heeft de parlementsverkiezingen dus overtuigend gewonnen. Volgens de eerste uitslagen heeft zijn rechtsnationalistische Fidesz-partij iets meer dan 49% van de stemmen gehaald. Het gebeurde na een harde campagne waarin de EU-kritische Orbán onder andere immigranten en moslims bestempelde als een bedreiging voor de Hongaarse cultuur. Contact met onze correspondent Mitra Nazar. Mitra. Die harde campagne die is dus aangeslagen bij de Hongaarse kiezers. Verrassend? Uh, ja en nee. Het is niet verrassend dat, uh, dat Orbán weer de winst pikt. Uh, pakt. Natuurlijk, uh, zijn anti uh, campagne He heeft nou ja, goed succes gehad bij een groot deel van de bevolking. Uh, maar je moet je realiseren dat een heel aanzienlijk deel van de Hongaren. Uh, van, van Orbán af willen. Uh, en het niet eens zijn met zijn koers... en met zijn autoritaire... toch wel steeds autoritaire manier van regeren. Maar uh, dat deel van de bevolking is... kun je wel zeggen verzopen... in uh, versplinterde oppositie. Oppositie die uh, uh, het niet makkelijk heeft gehad in een klimaat waar campagnes... eigenlijk alleen maar bereik hebben voor de mensen met macht. Zoals Orbans partij. Dus ja, de oppositie is het niet gelukt om samen een blok te vormen... en een optie te geven aan mensen die tegen Orbán wilden stemmen. Maar toch was het een beetje spannend toch gisteren... omdat de opkomst enorm hoog bleek te zijn. Een recordhoogte, boven de 70 procent is dat uitgekomen. En dat is niet eerder voorgekomen in de jonge geschiedenis van de Hongaarse democratie. En dat heeft Orbán wel even laten weten... want een hoge opkomst was niet goed voor hem. Want het is een partij met traditioneel, loyale achterban... die altijd komt stemmen. Dus dat, zou betekenen, dat betekent dus dat veel Orbán-tegenstanders... toch naar de stembus zijn gegaan. Maar uiteindelijk heeft hij, zoals het er nu uitziet... toch weer een tweederde meerderheid in het parlement gehaald... Uh, dus ja, dat, uh, uh, zo, dat is wat hij, wat hij tot nu toe uh, ook had. En dat betekent ook dat hij gewoon uh, kan blijven doorregeren op deze manier? Dus zonder andere partijen erbij te halen? Ja, ja uh, critici noemen het al dat het in uh, één partij staat. Uh, want uh, daar gaat het langzaamaan wel naartoe. Uh, hoewel het natuurlijk nog steeds wel in een, in een, in een democratisch systeem. Uh, maar uh, ja, in het parlement ziet het er zo uit... Uh, 133 van de 199 zetels zijn voor uh, Orbans partij. Uh, en je moet je voorstellen dat het daar... Ja, daarin is het vrij makkelijk om uh, wetten door te voeren uh, en te veranderen. Um, er is dus ko kortom weinig, weinig oppositie in het parlement. Um, en dat betekent dus dat Orbán niet alleen premier blijft... Maar ook, maar ook in de komende regeerperiode kan afmaken... waar hij de afgelopen jaren al een flinke aanloop naar heeft genomen. Uh, dat is Hongarije nog steviger onder de duim te houden. Um, en ja, mogelijk nog uh, die wetten doorvoeren... Op, om, om uh, non governementele organisaties bijvoorbeeld het werk moeilijker te maken. Organisaties uh, die kritisch zijn op de regering. Um, en ja, zijn anti-immigratiebeleid zal, zal nog sterker worden ingezet. Uh, en daarmee zal hij nog feller te leer gaan... ook tegen, tegen Brussel, is de verwachting. Ja, want daar zullen ze ook mee hebben gekeken naar die uitslag... Bot vaak hè, met de EU Orbán over asielrechten, persvrijheid, onafhankelijkheid van van justitie. Vindt dat de EU ja. zich niet overal mee moet bemoeien? Hoe moet dat verder nu tussen Budapest en Brussel? Nou, die relatie was al niet uh, al te best zoals je zei. Uh, het zal nog veel meer een, een vechte relatie worden. Orban zal niet stoppen met zijn uh, anti-Brussel speeches en opmerkingen. Uh, hij wil dat de EU veel strenger is, bijvoorbeeld op het gebied van migratie. Nou ja, en dat Brussel zijn lijn kiest. Maar de EU heeft nog, op, nog wel wat andere appeltjes met Orban te schillen over onder, onder meer corruptie en uh, aanwijzingen voor misbruik van, van EU-fondsen. Uh, en en en de verschillende wetten die hij wil invoeren... die toornen aan de democratische principes en beginselen van EU-lidstaten. Dus ja, dat zal, dat zal, het zal een spannende tijd worden voor, voor Brussel. Correspondent Mitra Nazar was dat over de Hongaarse verkiezingen. Het is nu 16 minuten over zeven... en ik praat er nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Met het ogenmorgen ging het over het proces Holleden... dat vandaag weer verder gaat. Het publiek daar op de tribune kan zich verheugen op een bekende getuige... Peter R. de Vries namelijk. Misdaadsjournalist Harry Lensing legt in het oog uit waarom de Vries is opgeroepen. Hij is uh, sterk betrokken geweest bij uh, de zussen die tegen hun broer getuigen. Hij heeft ze, uh, om het maar zo te zeggen... aan het handje meegenomen naar de recherche... waar ze, ze mee zijn gaan praten. Um, en hij heeft ze ook begeleid in hun media-optredens. En hij kent natuurlijk rolheden door en door. En hij kent dit verhaal... Uh, de, de, zeg maar, de clash tussen de zussen en de broer... Dat, dit kent hij als geen ander... Op de laatste dag van een expositie in Amsterdam... is een kunstwerk van Jeff Koens per ongeluk kapot gegaan. Een bezoeker raakte het werk aan. Volgens kunstverzamelaar Rob Malasch is dat niet zo dramatisch als het lijkt. Zei hij in het oog. Het is natuurlijk wel vervelend dat dat kunstwerk beschadigd is. Maar die bal die kun je gewoon in elk willekeurige mall of tuincentrum in Amerika... kopen voor, ik geloof, tussen de 300 en 600 dollar... Dus het is niet zo ramp als het lijkt. In Zondag met Lubach, aandacht voor de recente dataschandalen waar Facebook bij betrokken is. Het is meer een spionagenetwerk dan een sociaal medium, vindt Lubach. Als je als adverteerder bij Facebook aankomt... bieden ze je 29.000 categorieën aan waarin mensen zijn ingedeeld. Dus dingen als, en dit is allemaal echt... Uh, mensen met een schildklieraandoening... Uh, mensen die vet veel soep kopen... Kijk, people that are heavy buyers of soep... En mensen die waarschijnlijk ergens in de komende 180 dagen een Mazda gaan kopen. Huubach vindt dat Facebook te veel van ons weet en daarom te veel macht heeft. En daarom is het nu tijd om ons profiel te verwijderen, zegt hij. Het is een onbetrouwbare, liegende, megalomane, schijnheilige, privacy-schendende, blauwe tering-site... waar je elke dag toch weer naartoe gaat van, oh ja, even checken hoe het zit. Oh. Oh, het slaat nergens op. Dus we gaan er met z'n allen vanaf. Ik ga mijn eigen pagina opheffen. En ook de Zondag met Lubach pagina. En ik hoop dat jullie allemaal meegaan. Laten we er, laten we er een feestje van maken. Een event. Een Facebook-event om van Facebook af te gaan. En dat evenement is te vinden op byebyefacebook.nl. Er zijn nu al 7000 mensen aangemeld en nog eens 13.000 geïnteresseerden. Dat was gisteravond op Radio en tv. Dan nu wat onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. De man die zaterdag met een busje in Münster inreed op een vol terras... heeft een afscheidsbrief achtergelaten. Duitse media melden dat in een van zijn woningen... een brief van 18 pagina's is gevonden... die volgens de politie onder meer gaat over suicidale gedachten. Verder beschrijft hij ook zijn gedragsstoornissen en woedeuitbarstingen. Zijn psychische problemen zouden zijn begonnen na een mislukte operatie... schrijft de Süddeutsche Zeitung een man van 48, schoot zichzelf dood nadat hij op het terras was ingereden... en bij de aanslag kwamen twee mensen om het leven. De bezuinigingen bij de Britse politie hebben waarschijnlijk bijgedragen... aan de toename van ernstige geweldsdelicten de afgelopen jaren. Volgens het Britse Sky News blijkt dat uit een gelekt regeringsdocument. Daarin staat dat misdadigers mogelijk in de kaart zijn gespeeld... doordat er minder blauw op straat loopt in Britse steden. De regering ontkende tot nu toe juist dat de bezuinigingen de oorzaak waren van de toenemende criminaliteit. Sinds 2012 en 2013 is de werkdruk voor agenten flink toegenomen. En tegelijkertijd nam de pakkans van criminelen juist af, staat in het regeringsdocument. En vermijd vanaf vanavond de Antwerpse ring, schrijft het Belgische VRT-nieuws. Op de rondweg rond Antwerpen gaan dan drie rijstroken dicht voor werkzaamheden. Delen van de weg zijn namelijk verzakt. Mogelijk door de riolering die onder het asfalt doorloopt. De op- en afritten bij het Sportpaleis richting Nederland... zijn waarschijnlijk tot volgende week maandag afgesloten. En tot die tijd kun je beter omrijden, zegt de Belgische Verkeersdienst. En hoe gaat het met het verkeer hier in Nederland? De maandagochtend spits, heel in de geest. Ja, dat is weer een hele drukke ochtendspits. 300 kilometer file nu. De meeste problemen zijn er bij Eindhoven. Daar is natuurlijk de A58 van Eindhoven naar Tilburg dicht... tussen knopen Baterdorp en Moorgestel. En dat heeft onder andere ook consequenties voor de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en knopen Leenderheide is de vertraging inmiddels ook drie kwartier. Negen minuten voor half acht is het. We gaan praten over het voetbal, want ja, de competitie nadat zijn ontknoping... afgelopen weekend zou wel eens de beslissende ronde... in de divisie kunnen zijn geweest. In Amsterdam hoopten ze op een overwinning van AZ op PSV. Gebeurde niet. En in Enschede hoopten ze op een wederopstanding van FC Twente. Gebeurde ook niet. Contact met onze voetbalcommentator Arman Afsaroglu. Arman, goedemorgen. Goedemorgen. Jij was zelf zaterdagavond bij die wedstrijd AZ-PSV. Dat moet een knotsgekke wedstrijd zijn geweest. Ja, vrij bizar scoreverloop zoals je het eigenlijk niet zo vaak ziet in de Eredivisie. Nou, Daar komen ploegen wel vaker 2-0 voor, maar dat, dat het binnen 5 minuten wordt omgedraaid in een 2-3 voorsprong voor PSV, dat is wel heel uh, bizar. Daar waren we allemaal over verbaasd. Het was wel uh, een wedstrijd met een enorm verhaal. Want AZ gaf het eigenlijk zelf weg. Ze kwamen voor en toen werden ze bang, leken het wel. Hadden al jarenlang niet van een topploeg gewonnen. En alsof ze leken te beseffen dat het nu wel kon. Ja, toen ging het helemaal fout. Je zag misschien ook wel die, die enorme blunder van die keeper. Ja. Ja, en toen ook nog die discutabele penalty. Het was een, verhaal vol, een wedstrijd vol verhalen. Ja, uiteindelijk wint PSV. En dat is ook wel knap. Dat moet vooropgesteld worden dat die een enorme veerkracht hebben... om dit nog uh, te kunnen omdraaien. Dat wordt ook wel eens gezegd hè, van een kampioensploeg. Dat je ook dit soort lelijke overwinningen gewoon binnen moet slepen. Ja, dan word je uiteindelijk, uh, uiteindelijk aan het eind van de rit... bij de kampioen. Ja, en uh, PSV krijgt niet altijd krediet dat ze wel verdienen... maar ze hebben vrijwel alle wedstrijden gewonnen. 25 van de 30. En dan verdien je het uiteindelijk ook gewoon om kampioen te worden. En dit is het jaar waarin het ook gewoon moet voor PSV. Want uh, alles zit ook mee. Heeft u ze ook totaal... nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering... 20% minder premie zou betalen? Zou je dan overstappen? Zijn we door Facebook overgenomen ineens of zo? Wat is dit? Wat is dit nou? Ja, oh man, ik weet ook niet. Heb jij zelf, uh, jezelf verkocht als reclameobject of zoiets? Ja, nee, dat doe ik elke week. Maar niemand ja, luistert ja, daarnaar. Nee. Maar. nee. Nou, ik heb, ja, het enige wat ik, wat ik me erbij voor stellen, We zitten vandaag voor het eerst in een nieuwe studio. En dan, uh, ja, ja. dan gaan soms dingen misschien niet helemaal goed. In ieder geval, die reclame begint zometeen maar te lopen. En die komt pas over, ja. over een half uurtje. Uh, um, vertel door. Want um, uh, je, je vertelde nog even over... over het jaar van PSV. Ja, precies. Uh, dat die, ja, dat die, het zit ook wel allemaal mee, vertelde ik. Want ze, ze hebben ook redelijk wat mazzel natuurlijk gehad. Dit seizoen. En ze hebben ook heel veel penalties gehad. Tien strafschop in totaal. En ze hebben een specialist, Marco van Ginkel... en die schiet ze er allemaal in. En ja, de woede bij AZ richtte zich vooral op de scheidsrechter zaterdag... op Kevin Blom. En daar hadden ze wel een punt... want die penalty had in mijn ogen ook nooit gegeven mogen worden. Ze kregen nog een rode kaart, zwaar gestraft. Dus ja, het zit PSV ook niet tegen dit seizoen. Maar als je alle cijfers op een rijtje zet... dan uh, zijn ze gewoon de terechte kampioen. Volgende week kan het al gebeuren. Hè? Laten we even nog luisteren naar wat reacties. Filip Cocu, de trainer van PSV... of die uh, na de gewonnen wedstrijd tegen AZ denkt dat hij al kampioen is... Nee, maar we hebben wel een aardige stap gezet. Volgende week uh, ja, wachten we Ajax, dus uh, mooie wedstrijd. Ja, en dat is ook een wedstrijd waar zijn Ajax-collega Erik ten Hag naar uitkijkt... want het geloof is er nog altijd in Amsterdam. Nou ja, geloof in de titel. Zolang het mogelijk is, moet je ervoor gaan. En, maar in ieder geval, dat we vandaag een goede stap hebben gezet... Uh, AZ op acht punten gezet. En, ja, en zolang het nog mogelijk is, gaan we dus voor die titel. En volgende week volle bak in Eindhoven. Wat betekent dat voor de competitie, Arman? Nou, dat het wel zo goed als gedaan is nu. Want PSV heeft zeven punten voorsprong nog vier wedstrijden te spelen. Dat zou moeten betekenen dat PSV in drie van die vier wedstrijden punten moet verspelen. Wil Ajax nog uh, terug kunnen komen in de kampioenstrijd? Nou, PSV verspeelt zo weinig punten dat die kans vrijwel nihil is. De ultieme vernedering voor Ajax is wel dat PSV volgende week dus kampioen kan worden in Eindhoven tegen Ajax. Dat is een hele pikante wedstrijd. De, de Ajax wil dat natuurlijk ten koste van alles voorkomen, want dat zou de ultieme vernedering zijn. En PSV kan afrekenen met alle kritiek die ze krijgen dat ze grote wedstrijden niet winnen, dat ze geen goed voetbal spelen. Als zij winnen in een onderling duel met de naaste concurrent, nou ja, dan bewijs je natuurlijk wel tegen de hele buitenwereld dat jij absoluut de terechte kampioen bent. Nog even heel snel naar de onderkant kijken, want daar is het ook heel spannend, Armand. Uh, en daar ziet het er voor Twente eigenlijk het slechtste uit. Ja, uh, rampzalig weekend voor Twente. De naaste concurrenten wonnen allemaal. NAC, Sparta, Rode JC, een spectaculaire wedstrijd. En Twente moest mee gisteren tegen Feyenoord. Deed dat niet, verloor met 3-1. En je zag gisteren in Enschede eigenlijk voor het eerst dit seizoen... een soort apathie, een soort gelatenheid. Niemand werd boos van de supporters. Niemand wist ook waar die woede zich op moest richten. Want iedereen is al weg vanuit het bestuur of in de trainersstaf. Het leek alsof de mensen het accepteerden dat het wel eens gedaan zou kunnen zijn. En dat de kampioen van 2010 volgend jaar gewoon in de eerste divisie speelt. Vier wedstrijden dus nog. En ze moeten vier punten goed maken op de nummer 17. En ze hebben dit jaar nog niet eens gewonnen. Dus het ziet er heel slecht uit voor Twente. Voetbalcommentator Armand Afsaroglouw was dat... over het voetbal van het uh, afgelopen weekend. Nu Jack Savoretti. Huh. Looking for a friend in a bottle of red Making up words that have never been said Waiting in line for the next line Making up a rhyme, but it don't rhyme Baby, I'm a loser at this game If you could see me now you'd Be ashamed of me Or Be ashamed of me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 you possibly love someone like me A fool I'll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 Vandaag voor 11 uur besteld, morgen in huis. Staat op de site van woonwebwinkel LIL. Maar deze beloften kunnen ze niet nakomen. En pas als je drijft met een incassobureau krijg je je geld terug. En werkt sun nou wel of niet? Of is het zelfs schadelijk? Vanavond half negen, radar Avrotros NPO1. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè? Wil je nou kans maken op een fantastische geldprijs? Bijvoorbeeld de jackpot van 10 april? Wacht dan niet te lang, want die staat op 10,6 miljoen! De tiende kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Dit is de reis van jouw toekomst. Want als er iets toekomst heeft, is het het openbaar vervoer. Supersnel, 100% duurzaam en on-demand beschikbaar voor iedereen. Hoe sneller het zover is, hoe beter. Daarom werk je bij NS vandaag aan de mobiliteit van de toekomst. Zo rijden nu al alle treinen op 100% windstroom. De reis van morgen begint bij jou. Kijk op NS.nl. De jackpot van 10 april staat op 10,6 miljoen. Je hebt nog tot morgen om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18. Plus. NPO Radio 1 1 minuut over half acht. De, oh, de hoofdpunten van het nieuws moet ik zeggen. De politie heeft vorig jaar naar eigen zeggen minder geweld gebruikt. Agenten grepen 12.000 keer in met bijvoorbeeld wapenstokken, pepperspray of vuurwapens. Dat is zo'n 3.000 keer minder dan in 2016. Vooral in Den Haag daalt het aantal politieacties met geweld. Daar is veel aandacht voor het deescaleren van gespannen situaties. De VN-veiligheidsraad vergadert vandaag over de gifgasaanval van zaterdag op de Syrische stad Douma. Het laatste bolwerk van de rebellen. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Gisteravond begonnen de rebellen in de stad in oost guta aan hun aftocht na een akkoord met Rusland. Noord-Korea heeft Amerika laten weten dat er gepraat kan worden... over de afbouw van het nucleaire programma. Dat zeggen Amerikaanse bronnen uit diplomatieke kringen. Het is voor het eerst dat Noord-Korea die toezegging rechtstreeks doet. En misdaadverslaggever Peter R. de Vries getuigt vandaag... in het proces tegen Willem Holleder. Voor het verhoor zijn twee dagen uitgetrokken. De Vries kent Holleder en zijn zussen lang, sinds de Heineken-ontvoering in 1983. Dan de Weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En houden we dat lenteweer nog eventjes? Um, ja, op zich wel. Alleen, er zitten natuurlijk altijd wel wat, uh, wat kleine verschillen. En dat betekent ook dat het niet overal even fraai is vandaag. We hebben te maken met bewolking in het westen van het land met name. Daar valt ook af en toe wat regen of een bui. Dat trekt allemaal wel naar het noorden weg, dus het wordt ook een stuk droger daar. Uh, in het oosten van het land de meeste zon en ook de hoogste temperaturen. Vooral in Limburg kan het nog dik 20 graden worden. Maar nou, we hebben ook toch eens te maken met een uh, noordoostenwind. En die voert voor de wadden bijvoorbeeld, en ook voor het noordwesten van Nederland... koudere lucht aan, vooral omdat die Noordzee nog zo koud is. En daar wordt het dan maar 14 graden. Dus we hebben vandaag flinke verschillen. Oké, okay. en, en de rest van de week? Ja, die verschillen gaan er wel een beetje uit. In het algemeen blijven we tussen de 15 en 20 graden... met morgen een droge start van de dag met soms wat zon. Maar er trekt wel een gebiedje met wat lichte regen over het land... van zuid naar noord. Voordat dat het noordoosten van het land bereikt heeft... kan het daar overigens nog wel wat warmer worden. En dan hebben we ook het langst de zon. Helemaal geen onaardige dag, maar dus even tijdelijk een gebied met wat regen... dat dat even wat minder is. Voor de woensdag ben ik dan weer wat positiever gestemd. Dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt met 15 graden in het noordwesten van het land... en 20 in Marco, dankjewel. Helene, nu met verkeersinformatie. Ja, het is een hele drukke ochtendspit met veel ongelukken. De grootste problemen zijn er in het zuiden van het land. Op de A16 bijvoorbeeld een lange file van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda en Zevenbergse Hoek is de verdraging drie kwartier door een aanrijding. Ook uh, op de A16 bij de randweg Dordrecht is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dat is ook Rotterd uh, richting Rotterdam. Daar zijn twee rijstroken dicht en dat leidt ook nog tot file vanaf Zevenbergse Hoek tot de randweg Dordrecht. En daar heb je ook nog eens een uur verdraging. Op de A58. Vlissingenbergen op Zoom, bijna een uur op onthoud tussen Ierseke en Rilland, ook door een aanrijding. De A58 van Eindhoven naar Tilburg is voorlopig nog dicht door een ernstig ongeluk vanochtend bij Moergestel. De weg is dicht vanaf knooppunt Batadorp. De andere kant op staat ook een lange file daardoor, tussen Tilburg en Oorschot 10 kilometer en een half uur op onthoud. En alle wegen rond Eindhoven zijn daardoor sowieso wat drukker. Ook de A67 van Venlo naar Eindhoven is volgelopen. Tussen als de en knoopend leenderheide ook een uur op onthoud. Rolcontainers, steekwagens, stapelbakken, stellingen... alles voor uw magazijn en bedrijfslogistiek... vindt u op kruisingaap.nl. Nieuw, gebruikt of huren, het is allemaal mogelijk. kruisingaap.nl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 Hoogspoors Eredivisie. Erbij voor de toppen. 7 zeven minuten over half acht is het. U luistert aan het NOS Radio 1 Journaal. Uh, ook als je geen suiker neemt in je koffie of thee en geen koekjes eet... dan krijg je toch een hoop suiker binnen. Veel meer dan je zelf denkt. Volgens het Diabetesfonds. Gemiddeld krijgen we 30 suikerklontjes per dag binnen. Zelf denken we dat het er tien zijn. Het Diabetesfonds begint daarom met een bewustzijnscampagne... Hanneke Dessing is directeur van Diabetes Fonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit die suiker allemaal in dan? Ja, in allerlei producten. Dingen, producten die we wel kennen: frisdrank, snoep, koek. Maar ook in producten waar we het niet verwachten: zoals zuivel, bijtgranen, dat soort producten. Sauzen zijn heel berucht daarom. Daar zit veel suiker in, zonder dat consumenten het weten. Rekent u fruit ook mee eigenlijk? Fruit, daar zit natuurlijk suiker in, maar dat zijn uh, de, de fruit, natuurlijke suikers. Dus wij hebben het vooral over toegevoegde suikers... die je eigenlijk niet nodig hebt in een product. En u legt de schuld daarvan duidelijk bij de voedselindustrie. Waarom stoppen die suiker dan in die producten waarin je het niet verwacht? Dat heeft allerlei redenen. Smaak is een belangrijke natuurlijk. We zijn met z'n allen wel een beetje gewind geraakt aan een zoetere smaak. En soms heeft het ook uh, redenen voor structuur van bijvoorbeeld koek of snoep of, uh, uh, of conservering. Uh, daar heeft het ook een rol in. Nou, nou dacht ik dat daar in het verleden toch afspraken over gemaakt waren met de voedselindustrie... om het suikergehalte terug te dringen. Dus werken die afspraken dan niet? Houden ze zich er niet aan? Nou, wat ons betreft onvoldoende. Er worden wel stappen gezet... maar je ziet in zijn algemeenheid, er is ook onderzoek naar gedaan... dat het gehalte aan suiker in producten nog steeds uh, niet erg is teruggelopen. Dus ja, er is wel beweging, maar wat ons betreft mag het allemaal wat sneller. Maar zijn er in het kader van die afspraken... producenten die dan wel uh, minder met suiker uh, zijn uh, omgegaan? Ja, je ziet natuurlijk hè, bijvoorbeeld de frisdrankindustrie... die maakt uh, frisdrank met minder suiker of helemaal geen suiker... Maar ja, dan gaat het er ook nog om. Wat bied je aan in de schappen? Wat staat er in de reclamefolders? Want daar zie je dan vaak toch nog de grote flessen frisdrank staan. En uh, met, met de, de regular cola en dat soort uh, producten. Ja, Maar die light, die light, versies en zo, die zijn allemaal wel suikervrij. Dat hebt u wel gecontroleerd? Ja, die zijn suikervrij. Die ja. zijn suikervrij. Maar wat ik zei, de producten waar je niet van verwacht, dat zijn ook... Uh, ja, daar, daar sluit het ook mee naar binnen. Ja. Um, nou komt er dus een campagne. Stel nou, je wilt minder suiker binnenkrijgen. Wat kan je dan het beste doen? Heel goed letten op de etiketten. Uh, en zorgen dat je ja, in het schap keuzes maakt voor suikervrije producten... of producten waar minder suiker in zit... Op die manier uh, kun je zorgen dat je minder suiker binnenkrijgt. Ja, en het is belangrijk, hè, want we doen het natuurlijk allemaal omdat, daarmee, uh, de, omdat we daarmee proberen het aantal mensen met diabetes terug te dringen. Want diabetes type 2 is een, ja, een, een ziekte die enorm groeit en dat heeft onder andere te maken met de suikerinname. En wat gaat u nog doen om die producenten wel zover te krijgen dat ze stoppen met die suiker? Nou, wat we op dit moment doen is, we hebben een terugroepactie georganiseerd. En daar kunnen mensen online uh, hun producten terugbrengen. Uh, op onze site is daar meer over te vinden, diabetesfonds.nl-teruggroepactie. Uh, en dan kunnen mensen ja, eigenlijk symbolisch een product terugbrengen... en daarmee ook laten zien aan fabrikanten van, ja, wij willen ook dat dit verandert. Goed, nou, meer te vinden op de site van het Diabetesfonds over de, over de acties. Dus dank voor de uitleg. Dat was de directeur Hanneke Dessing. Donkere wolken boven, het, ja, boven de wereldeconomie, zou je kunnen zeggen... door de dreigende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Er zijn er die zeggen die handelsoorlog is al bezig. Uitrekenend nu is er een Nederlandse handelsdelegatie op bezoek in China... en de lang geplande handelsmissie moet de economische banden verder versterken. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer is er ook bij. Is dus nu in China, meneer de Boer, goedemorgen. Goedemorgen mooie timing. Uh, zijn er voor die 165 bedrijven en 230 ondernemers die mee zijn met die delegatie nu extra kansen dan in China? Nu de Amerikanen ja, een beetje ruzie maken? Ja, maar het gaat er ons uh, vooral om dat we de contacten en de relatie uh, die we hebben met China, dat we die goed houden juist ook in deze tijden... ...en dat we het merk Nederland opnieuw laden. Dus dat is het belangrijkste. Ik moet u zeggen, ik heb nu een aantal gesprekken gevoerd... ...en de handelsoorlog is eigenlijk maar heel zijdelings even langsgekomen. Het is geen groot onderwerp nog geweest. En wat bedoelt u met de zaak opnieuw laden? Nou ja, kijk, Nederland staat goed bekend in China. Ik ben nu in Shanghai en alleen al in Shanghai doen we meer handel... ...dan met het hele land India bijvoorbeeld... Maar wat je ziet is dat Shanghai is... Ja, ik, ik ben hier vaker geweest, vroeger ook. Shanghai is gewoon een hele moderne westerse stad geworden. En de, de, er zit een soort van stijgende behoefte in wat de mensen hier willen. Dus uh, uh, lifestyle, uh, uh, gezondheid, logistieke concepten, goede voeding. Dat zijn nu de vragen die er liggen. En daar kan Nederland heel goed op scoren. Uh, waar ook heel veel vraag naar is, is uh, hoe wij in Nederland... Uh, in grote steden het afvalstoffenprobleem managen en hoe wij ook bijvoorbeeld daaruit circulaire economie putten. Dat zijn de vragen waar men nu heel erg in geïnteresseerd is. En kunnen Nederlandse ondernemers vrij makkelijk aan de bak dan in China? Want je hoort toch ook nog wel eens dat er dan, ja, dat dat dan toch ook wel tegengewerkt wordt? Ik vind zelf dat het dat er enorm veel groeimogelijkheden nog zijn. Er zijn op dit moment een kleine duizend Nederlandse ondernemingen... die actief zijn in heel China. En vanuit China zijn er 700 bedrijven actief in Nederland. Die hebben dan ook vaak hun Europese hoofdkantoor in Nederland. Maar er is nog ontzettend veel groei. Maar we zitten naar elkaar te kijken. En ik merk het ook in deze gesprekken. We zitten naar elkaar te kijken. We hebben elkaar veel te bieden. Maar er zit toch een soort van culturele barrière nog tussen... En die moeten we proberen te slechten door ja, de contacten te intensiveren. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Aan de vooravond van dit bezoek uh, haalde premier Rutte nog weer even het nieuws. En dat ging over dat Chinese zijdenrouteproject. China zou graag zien dat Nederland zijn handtekening zet... onder dat project, een wereldwijd handelsnetwerk en infrastructuurproject... tussen China en het Westen. Uh, Rutte reageerde een beetje terughoudend, heeft er niet veel zin in... want hij zegt ja... Uh, misschien iets te veel regels vanuit China. Te veel dominantie van die kant. Hebt u het daar ook nog over gehad in de gesprekken? Uh, ja, daar is over gesproken. Kijk, uh, wat, er, uh, wat de Chinezen nu doen met uh, dat Belt en Rood initiatief... is voor Nederland als logistieke hotspot van Europa... en zelfs in de wereld, is voor Nederland enorm belangrijk... Dus wij zitten daar heel goed naar te kijken. En het is ook niet zo dat de minister-president heeft gezegd... wij willen die MOU niet tekenen. Maar wij willen met de Chinezen in goed overleg... en wij willen daar meer een tweezijdig project van maken. Uh, dat is, en dat is een van de onderwerpen waar nu over gesproken wordt. Tweezijdig project. En wij zeggen ook hier tegen de Chinezen van erom, als het bijvoorbeeld gaat om die treinverbinding vanuit China... Uh, door, uh, door uh, Centraal-Azië, Oost-Europa, West-Europa. Je hebt Rotterdam, lees Nederland, nodig... om te zorgen dat op de terugweg die wagons ook vol zitten. Dus zij hebben ons nodig en wij zien er kansen in. Maar we gaan natuurlijk niet, niet bij het kruisje tekenen. En dat is wat de minister-president gezegd heeft en dat steunen wij. Dat bent u met hem eens. Wat, wat hoopt u aan het eind ja, van de, de week te hebben bereikt? Nou, uh, de... Er zijn een hele aantal contracten en letters of intent in de maak. Dat gaat een fors bedrag opleveren. Dat laat ik graag aan onze regering om dat naar buiten te brengen. Dat zal een mooi bedrag zijn, maar meer dan dat, wat ik u net zei, wij laden hier het merk Nederland. En als wij dat geladen hebben, kunnen wij ook het midden- en kleinbedrijf... De, de zeg maar middelgrote ondernemingen veel beter steunen om hier vaste voet aan de grond te krijgen. En dat is waar we mee bezig zijn. We zijn nu bijvoorbeeld, ik ga vanmiddag naar de burgemeester van Shanghai samen met Sigrid Kaag. En dan gaan we kijken of we een soort van netwerk kunnen opzetten hier in Shanghai. Dat Nederlandse ondernemers hier makkelijker terecht kunnen. En de mensen uit Shanghai willen ook zo'n netwerk in Nederland. Dus een soort van uitwisseling van bedrijven. Dat is wat, waar we op uit zijn. Nou. Goed zo. Euh, dank en kijk uit, want u staat volgens mij midden op straat. VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer was dat, vanuit China. Dan nu het sportnieuws op een rij. Ja, we hadden net al even over voetbal met Armand. Er is nog meer voetbalnieuws. Ajax is vrijwel kansloos geworden voor de titel. En de club schakelt volgens de Telegraaf al door naar het volgende seizoen. De spelers Schuurs en Bandé werden al vastgelegd. En hoofdscout Henk Veldmaten was afgelopen week in Zuid-Amerika... om de Argentijnse verdediger Lisandro Malagan te bekijken. Ook sprak directeur spelersbeleid Mark Overmars... vrijblijvend met de zaakwaarnemer van een andere verdediger... namelijk Edson Alvarez uit Mexico. En daarmee lijkt Ajax zich alvast voor te bereiden op een mogelijk vertrek van Matthijs de Ligt. Ajax streeft er volgens de Telegraaf duidelijk naar om de selectie voor volgend seizoen op tijd op orde te hebben. Nog een jaar zonder titel is voor de rijkste club van Nederland een gruwelgedachte, schrijft de krant. Het WK-voetbal WK is al over twee maanden. Maar toch heeft Japan besloten om de bondscoach nog te ontslaan, meldt de website van voetbal. International. Fahid Halihocic was sinds 2015 in dienst van de Japanse voetbalbond... en presteerde volgens VI heel behoorlijk. Hij haalde gemiddeld 1,89 punten per wedstrijd. Maar in de laatste twee interlands maakte Japan een slappe indruk... en dat heeft het de bondscoach nu dus toch nog de kop, de kop gekost. Later vandaag wordt er op een persconferentie bekendgemaakt... wie de nieuwe bondscoach wordt. En Japan speelt op het WK in een pool met Colombia, Polen en Senegal. In de sportcaterne ook veel aandacht... voor het dramatische weekend van Max Verstappen in Bahrein. Tijdens de kwalificatietraining reed hij tegen een muur... en de wedstrijd zelf eindigde al na een paar, een paar ronden... Verstappen kwam in botsing met Lewis Hamilton. En volgens de Brit was het een domme actie van Verstappen. Het was niet erg respectvol wat Max deed, zegt Hamilton in het AD. Maar Verstappen zelf denkt daar totaal anders over. Naar mijn mening was er voldoende ruimte voor ons allebei... om door de bocht te gaan, zegt hij. En de Telegraaf spreekt van een gemiste kans voor Verstappen. Gezien de problemen van Hamilton met zijn wagen... en het uitvallen van rijkonen waren 10 tot 15 punten voor het grijpen geweest. En als je zo vroeg in het seizoen al achter ligt op het voorgenomen schema, dan is het even slikken, oordeelt de krant. En scorende vrouwen maken het verschil, kopt de Volkskrant. De korfballers van top werden dit weekend voor de vierde keer in vijf jaar landskampioen. In de finale tegen Fortuna uit Delft maakten de vrouwen van top 14 van de 24 punten. En dat is misschien wel de grootste kracht van de ploeg, denkt de Volkskrant. Het maakt top onvoorspelbaar en moeilijk te verdedigen. En ook verstaat de ploeg de kunst van het pieken op het juiste moment. Als de prijzen verdeeld worden, zijn de korfballers uit Sassenheim op hun best. Hoeveel kilometer staat er nu, Helene de Geest? Meer dan 400, dus het is weer een behoorlijk drukke ochtendspit. De meeste problemen verreweg in het zuiden van het land. Naast de drukte bij Eindhoven door de afsluiting van de A58... staat er een hele lange file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda-Noord-en-Randweg-Dordrecht de Randweg Dordrecht, 13 kilometer... en meer dan een uur op onthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. Momentje Motown, 1963. Can I get a witness? Dit is Marvin Gaye. Marvin Gaye was dat, een can I get a witness. Het is acht minuten voor acht. We gaan weer naar Breda, want daar is hij intussen aangekomen. Roel Pauw. vanaf vandaag stopt hier de hoge snelheidstrein... naar België en Frankrijk, die dus eerder in Roosendaal stopte. Nu is het Breda. Hoe laat vertrekt de eerste trein, Roel? Ik zou kunnen zeggen dat dat om kwart voor negen is... maar dan zou ik een klein beetje liegen, want de eerste trein is al vertrokken. En namelijk, hoe lang geleden? Hoe laat is de eerste trein vertrokken? Om 7 uur 42. 7 uur 42, maar ja... De trein van kwart voor negen, dat is de echte feesttrein wanneer uh, allemaal gasten die iets met die uh, nieuwe verbinding van doen hebben instappen om naar Antwerpen te rijden en weer terug. Het is hier uh, best druk op het station uh, in Breda. Allemaal mensen die uh, ja, wel blij zijn dat die trein er nu is. Uh, bij mij staat bijvoorbeeld Jeroen van Gladbeek. Hij is voorzitter van de Brabant-Zeeuwse werkgeversvereniging. U heeft er best lang op moeten wachten dat die trein niet alleen hier langs kwam, maar ook nog stopte. Heel lang. Ja, al uh, vorige eeuw werd hij al beloofd toen uh, het kabinet besloot om een HSLs uit uh, te maken. En uh, ja, vanuit 2008 zou het een beetje komen, een aantal keer vertraagd. 2013 hadden we hem, maar toen ging ik vrij snel kapot de Vira. En, en uh, ja, als werkgevers willen we heel graag uh, ja, dat Breda beter bereikbaar wordt. We zijn uh, per trein al goed in Oost en West bereikbaar, Rotterdam, Eindhoven. Noord en Zuid was nog niet geregeld, we kunnen niet naar Utrecht, niet naar Antwerpen, maar vandaag kunnen we dus zo naar Antwerpen. En dat is een hele mooie voorwaarts. Uh, voor mensen hier in de grensstreek die hier werken. Ook mensen in mijn bedrijf, CM.com, op bijvoorbeeld klanten in Brussel, maar ook een kantoor in Brussel. Dat is heel moeilijk te komen via de auto. En nou, die kunnen nou gewoon makkelijk met de trein. En bijvoorbeeld van kantoor in Frankrijk kunnen mensen... Die kwamen altijd met de Talis. die kwamen heel hard langs Breda rijden, tot in Rotterdam. Moesten daar wachten, overstappen en terug met de trein naar Breda. Ja, Alleen mentaal is dat al raar, los van de reistijd die het extra kost. En vanaf deze week komen mijn Franse collega's van CM in Frankrijk naar Breda... en kunnen ze hier uitstappen en wel erg overstappen in Antwerpen of Brussel. En gelijk naar kantoor. Nou, ik ben er heel blij mee. Ja, voordat we daar verder over praten, even naar Jeroen Alting van Geusau, de directeur van de NS. Waarom was dat allemaal zo ingewikkeld? Nou, allereerst is het een mooi moment vandaag dat deze trein Zeker. via Breda rijdt en dat vieren we. Maar het en, duurde lang. En, en het duurde lang, hadden, wij hadden hem ook al veel eerder willen rijden als NS. Maar ja soms gaat de techniek zo niet zo makkelijk mee en dat hebben we hier ook gemerkt. De Vira was niet zo'n succes. Nee, ik kan wel zeggen. En daarna moesten we andere treinstellen klaarmaken om over de HZL te kunnen rijden. En je kunt niet zomaar een trein op een andere lijn zetten, want dat heeft met voltage en beveiligingssystemen te maken. Maar we zijn ontzettend blij dat het vandaag gewoon die trein rijdt. Ja, dat bracht de situatie dat het station, het vernieuwde station Breda Centraal, er al twee jaar was. Voordat die spannende trein ook daadwerkelijk stopte. Ja, dus dit station staat, is in 2016 geopend. Maar we hebben al heel veel andere treinen die hier al rijden. Hè, ook via de HSL. Dus het mooie... De lijn lag er, alleen de treinen konden nog niet hard rijden. Ja, dus vanuit Breda, de noordelijke aftak, die rijdt al volop. Richting HZL, alleen in zuidelijke aftak, dat is vandaag. Uh, hoe belangrijk is het voor het ondernemersklimaat hier in deze regio dat die trein hier nu ook daadwerkelijk stopt? Ja, het geeft veel, veel mogelijkheden voor Breda, ook zelf om naar buiten te reizen. We konden altijd al een uurtje met de trein naar Schiphol, maar nu kunnen we ook met een dik uur naar Zaventum. Dan heb je veel meer internationale vluchten. Ja, dus Breda komt wel meer in het midden te liggen op die manier. Um, maar ook voor werkgelegenheid. Mensen die nu in de regio Antwerpen wonen en in Breda zouden willen werken. Ja, dat kan nu ook, want je kan nu gewoon makkelijker komen. Um, ja, en dan wat ik al vertel, he, vanaf Parijs, dat soort dingen worden ook veel, veel, veel haalbaarder eigenlijk nu. En dat is allemaal goed voor Breda. Ja, en Roosendaal, dat is vanaf vandaag een perifere stationnetje. Want gisteren is de laatste trein daar uh, langsgekomen richting Zuid. Dus een beetje spijtig voor de mensen daar. Hè? We hebben gisteravond de laatste Intercity uh, Roosendaal-Brussel uitgezwaaid. Dat was met een traan. Er rijden nog andere treinen. He, Roosendaal is nog steeds een station en er rijdt nog steeds een stoptrein ook naar Antwerpen. En vandaag uh, is het met een lach dat we deze trein binnen zwaaien. Ja. We, we gaan zo meteen richting het perron, want uh, deze trein willen we zeker niet missen. Roel was dat in Breda. Dus zometeen meer van hem.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 Volg dan de tweedaagse cursus actief in overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl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 Liceo helpt in alle vakken op alle niveaus door het hele land. Ga naar liceo.nl en boek direct een examentraining bij u in de buurt. Zondag de absolute kraker in de Eredivisie. Gooit PSV de competitie in het slot. En wie zitten meteen in? Prachtig. Of breekt Ajax de titelrace weer open? Ja! No! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSW Ajax. Voetbalsportse Eredivisie erbij voor de toppen. Liceo.nl Als enige examentrainer bewezen effectief. NTO Radio 1.